Europa eist al hogere buffers van banken, maar hij is toch bang om eens dat er megabanken ontstaan. Die nemen volgens de D66er onverantwoorde risico's, omdat ze weten dat de overheid toch zal bijspringen als het misgaat. In de Eredivisie Divisie heeft Vitesse punten laten liggen. In de Gelderdoom speelden de Arnhemmers met 1-1 gelijk tegen NEC. In Leeuwarden versloeg Kambuur veen met 3-1. De wedstrijd FC Groningen-FC Twente is afgelast. Volgens de scheidsrechter ligt er te veel ijs op het veld... en is het daardoor te gevaarlijk om te voetballen. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald is nog niet bekend. En de laatste wedstrijd van dit weekend... Go Ahead Eagles tegen Ajax is om half drie begonnen.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 Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft 4 kilometer. De afrit Delft is afgesloten. En op de N325 de rondweg van Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort 2 kilometer.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 Ga snel naar Primera, een deelnemend postkantoor... of bestel op herdenkingsmunt.nl. Welkom terug, tweede uur langs de lijn. Bas Stiegeler kijkt naar Go Ahead Ajax. Ja, nog 10 minuten te gaan in de eerste helft. Nog altijd 0-0. Opnieuw een beste kans voor Go Ahead gezien. Dit keer aangeboden door Veldman. Die een voorzet die toch waarschijnlijk makkelijk was. Zomaar wegkopte in de voeten van Rijsdijk. En die schoot vervolgens over. Ajax heeft in de minuten daarna wel de orde weer hersteld. Maar de gevaarlijke kansen zijn in de laatste 10-15 minuten toch voor Go Ahead geweest. 0-0. En zojuist begonnen de wereldbekerwedstrijden veldrijden in Frankrijk in Nommé-Giolippens. Het is erop of de ronde voor Lars van der Haar. De man die dus bij de beste 24 moet eindigen in deze wedstrijd. Om uiteindelijk het klassement van de wereldbeker te gaan winnen. Hij heeft geen goede start gehad. reed zojuist op de 23 e plek. Maar Lars van der Haar kennende zal hij dat zeker gaan goedmaken. De wedstrijd wordt geleid door een Vlaming. Door Tom Meeuwsen. We zitten in de eerste ronde. En zometeen ook paardensport Jumping Amsterdam. Suddenly I see van Katie Tanstel. Eerder vanmiddag voetbalde de NEC lekker mee met Vitesse. En nu zou je kunnen zeggen, Bas, dat Goahead ook mee ja, voetbalt met Ajax, toch? Nou, er is wel een fase geweest waarin dat zeker gebeurde. Ik vind wel dat de eerste 15 minuten van dit duel voor Ajax zijn geweest. Toen heeft Ajax ook 2-3 behoorlijke kansen gekregen. Dat is wel wat opgedroogd. En omdat go Ahead mede in het zadel geholpen door fouten achterin. Eerst Van Rijn, daarna Veldman ook kansen kreeg, Is de ploeg uit Deventer wel wat in gaan geloven. En vergeet niet dat uh, go Ahead dit seizoen op de Adelaarshoors natuurlijk gewoon ijzersterk is. Vitesse wist hier te winnen, maar dat is de enige ploeg die hier won. En alle andere ploegen, ook grote ploegen, Feyenoord bijvoorbeeld zaten daarbij. Die beter hun tanden stuk. En waren al blij, nou ja in het geval van Feyenoord dan net niet, dat ze hier met een puntje wegliepen. Maar het geeft me aan dat Go Ahead het hier op de Adelaarshorst, de vertrouwde grond, gewoon uitstekend doet. En dat blijkt dus ook wel uit de stand in deze wedstrijd. 39 minuten onderweg, een 0-0 stand. En aan de linkerkant balbezit voor Go Ahead via een ingooi waar Kolder wordt gezocht. Die laat zich dan even zakken uit de punt van de aanval. Is niet de man van de vernuftige passeerbeweging, dat weet Veldman ook. Die is met hem meegelopen, laat hem toch iets proberen dat zou moeten lijken op een vernuftige passeerbeweging. Die blijkt zeker niet vernuftig. En de bal rolt meters van zijn schoenen af over de achterlijn. Bij Ajax wisten ze dat al dat dat ging gebeuren. En Sillissen mag een doeltrap gaan nemen. Want zo moet je Kolder natuurlijk niet gebruiken. Die hoort gewoon in Doelmond te staan. Om met zijn hoofd tegen ballen aan te lopen. Die vanaf de zijkant moeten komen van Houtkoop en Antonia. Dat hebben we dan bij Go Ahead nog wel wat te weinig gezien. Balbezit voor Ajax. Klaassen wil de bal naar voren koppen. Kopt de bal naar voren. Siegtersson krijgt hem niet onder controle. Maar dat klinkt wat onaardiger eigenlijk dan dat het was. Want hij stond ook niet heel erg lekker daar om de bal te ontvangen. Die bal rolt door naar Rome. Die komt met een lange trap op het hoofd van Veldman. die in de lucht van Kolderwind kopt de bal weer met volle kracht richting dat strafgebied van Go Ahead. Waar nou net alle Ajax aanvallers bezig waren met de terugtocht. In de richting van de middenlijn. Daar staat dus niemand. De bal rolt weer door in de handen van de keeper. En aan het feit dat Room de tijd neemt nu om de bal even rustig te laten liggen. En even rustig te wachten tot Zichtersson komt kijken. En hem dan op te pakken en hem dan weer neer te leggen. Vijf minuten voor rust maak ik maar op dat Go Ahead het prima zou vinden als die met een 0-0... Rustand de kleedkamer zou mogen opzoeken. Bojan, nadat Room eindelijk toch getrapt heeft, kan een bal die vanaf de laatste linie in zijn richting wordt gekopt ook niet onder controle te krijgen. Dan neemt Rijsdijk even over voor Go Ahead. Leidt ook weer balverlies en zo krijgt Ajax de bal weer terug. Ik vertelde zo even al, Ajax heeft na die momenten waarin Go Ahead wel gevaarlijk en dreigend is geweest. Toch de orde weer wat hersteld. in die zin dat het balbezit wel weer voor de Amsterdammers is. Maar grote kansen heeft dat in de laatste 10, 15 minuten zeker niet meer een Beetje laag tempo hè? Dat uh, helpt inderdaad niet heel erg. 0-0. In de Rai in Amsterdam is de 55 ste editie van Jumping Amsterdam. Ed van de band met hoeveel Nederlanders? In nou, de grote prijs zijn het er maar liefst 20 van de 45 starts. En uh, ja, dat geeft de uh, gelegenheid voor heel veel uh, jong talent om zich te presenteren. Al is het ook een wedstrijd met alle respect toch uh, van de oudjes. Want we hebben maar liefst vijf deelnemers die er 50 al gepasseerd zijn. En dat kan in de springsport. Albert Vorn hebben we aan het werk gezien. Hij reed overigens uh, echt die stilist, de man van het uh, Olympisch Zilver in uh, Sydney... reed uh, een foutloos parcours. Maar jammer genoeg één tijd fout. Al staat de tijd niet zo krap. Maar bij hem gaat het om mooi rijden. En dat liet hij weer zien. En ik denk dat hij die tijdvoud misschien wel ingecalculeerd heeft. Met zijn 58 jaar net niet de oudste deelnemer. Want het is straks John Bruttecker 59. En zijn broer Mark al een paar jaar jonger. En dan Jos Lansink ook alweer de 50 gepasseerd. En hetzelfde geldt voor Wout-Jan van der Schans. Allebei die laatste twee genoemde 52 jaar. Maar van de jonkies, als ik ze zo mag noemen, hebben we net Frank Schuttert gezien. Dat was de winnaar van uh, vorig jaar hier in Amsterdam. En is uh, benoemd tot uh, dit weekend tot uh, talent van het jaar. Maar hij had jammer genoeg... Uh, twee springfouten. Die zien we dus niet terug in de barrage. Overigens een, een, een best listig, lastig parcours. Het is moeilijk voor de parcoursbouwer Louis Konings om gezien het niveau om wat neer te zetten. Want van de top 25 van de wereldranglijst hebben we hier maar vier deelnemers. Dat klinkt heel, heel, ja, matig. Maar dat is het eigenlijk niet. Want de laatste jaren heeft Amsterdam bewezen met de concurrentie steeds van de wedstrijd in Zurich. dat je desondanks toch hele goede sport kunt laten zien. Het was afgelopen jaren stampvol. Er geen Driftig. En dat was het eh, ook weer met de wereldbekerwetse Dessuur gisteren. En het zit u nu ook weer in de rij eh, stampvol. Kortom, mooie sport, ongetwijfeld ook weer vanmiddag. Het veldrijden in Normegio. We hebben een Vlaming en een Duitser op kop van de wedstrijd. In de tweede ronde van deze wedstrijd. Van deze laatste wereldbeker van het seizoen. Tom Meuse is de Vlaming 25 jaar oud. We weten dat hij verschrikkelijk hard kan rijden. En hij is als een raket weggegaan eigenlijk. Na de start van deze wedstrijd. Hij heeft nu dan wel Philip Walsleben bij zich gekregen. En Walsleben is samen met Niels Albert. Zo'n beetje de enige concurrent nog voor Lars van der Haag. In dat algemeen klassement van die wereldbeker. Walsleben staat op de derde plek. Heeft een ruime achterstand dus op Van der Haar. Maar Van der Haar moet natuurlijk wel oppassen. Moet niet uitvallen in deze wedstrijd. Kan natuurlijk altijd gebeuren met materiaalpech. En van der Haar zelf rijdt zo'n beetje op de 15e, 16e plaats. Was zojuist in het gezelschap van Niels Albert. Oud wereldkampioen. Een man die dit seizoen toch niet echt de juiste vorm heeft laten zien. Die de laatste wedstrijden ook flink klop heeft gekregen van de concurrentie. En daar rijdt Van der Haar bij in de buurt. We kijken nog eventjes naar Cornee van Kessel. Want die rijdt ook heel goed mee. Een Nederlander die het goed doet dit seizoen. Die goede wedstrijden heeft uh, gereden. En uh, die voorlopig gewoon op de derde plek rijdt hoor. In het spoor van die Tom Meeuwse en Philippe Walsleben. Krijgt nu ook aansluiting aan het wiel van de Duitser van Philip Walsleben. En dat betekent dat hij mee kan gaan strijden daar uh, vooraan. Om te kijken of hij ver kan komen in deze wedstrijd. Maar we weten het van de wedstrijd bij de elite. Het uh, is pas uh, in de slotfase dat vaak de grote verschillen worden gemaakt. Voorlopig zijn deze drie in elk geval weg. En weten we dat Lars van der haan nog steeds in het midden van dat Veld rijd, voorlopig nog op een veilige plek. Maar hij zal moeten oppassen. Want hij zal toch gewoon die puntjes moeten pakken nog. Om die wereldbeker in elk geval te grijpen aan het eind van deze dag. Lars van der Haag dus ergens rond plek 15. Francis Moret, de Franse kampioen, komt er ook aan. Die rijdt nu in de richting van het leidende trio. En dan is het wachten op Van der Haag die erachter ergens komt. Ja, ik denk zo'n beetje iets verder dan de tiende plek. Hij rukt op in deze wedstrijd en dat is goed. Lars van der Haag doet voorlopig nog goede zaken. Slotfase, go ahead, Ajax, eerste helft Bas. 0-0, Frank de Boer kijkt uh, bepaald niet vrolijk. Nou wordt hem wel vaker voor de voeten gegooid dat hij eigenlijk uh, zonder mededinging... het Amsterdamse kampioenschap moeilijk kijken kan winnen. En zich bijna automatisch plaatst voor de volgende ronde. Nou dat is vandaag zeker weer het geval. Want hij heeft het zo in het eerste kwartier vermoedelijk nog redelijk naar zijn zin gehad. Maar de laatste minuten niet meer. Dit is wel goed trouwens, overstapje van Serrero. Daardoor kan Bojan aan de bak, maar die speelt de bal de ver eruit. zich uit. Loopt wel het strafschopgebied in, maar wordt daar puur op kracht... ...door Token Schmid eigenlijk weggeduwd, schouderduw... komt er dan niet meer bij, de bal rolt over de achterlijn... ...maar de boosheid van De Boer, het chagrijn eigenlijk van Van de Boer... ...is te verklaren door het feit dat niet alleen Ajax de grip... ...na een minuut of 15-20 is kwijtgeraakt... Wel weer daarna heeft hervonden met balbezit. Maar in een te laag tempo. Waardoor er eigenlijk niets ontstaat aan die kant. En als dan de bal een keer verloren wordt. en verdedigers niet staan op te letten. en dat gebeurt van Rijn nogal eens. dan is er een kans aan de andere zijde te noteren. Want we hebben er weer een flinke bij voor Go Ahead. Een paar minuten geleden toen Overgoord doorgelopen was. en de bal vanaf de rand van het strafopgebied. maar net een half meter naast het doel van Silas geschoten. De boer chagrijnig naar binnen. De muziek gestart. Go Ahead voelt dat het na een moeizaam begin van deze eerste helft. zichzelf wel degelijk in de wedstrijd heeft gezet. En voor de Ajax-fans met uh, gevoel voor statistiek zeg ik nog maar eens inderdaad, u heeft gelijk. Want in de Amsterdam Arena dit seizoen stond het halverwege ook 0-0 en toen werd het 6-0. You feel lucky when you know where you are You know it's gonna come true alleen Natural van Crowded House. Er is dus toch een zitser die kan winnen van Rafael Nadal. Wat Roger Federer eergisteren in de halve finale bij lange na niet lukte... deed Stanislas Wawrinka wel. In zijn eerste Grand Slam finale was hij in de Australian Open Nadal... in vier sets de baas. Een niet geheel fitte Rafael Nadal, moeten we er wel nadrukkelijk bij zeggen. Mark Brasser, goedemiddag. Goedemiddag, Henry. Ja, Nadal raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd. Dachten we te zien. Was dat eigenlijk ook zo of was het al vooraf? Ja, hij gaf later in de persconferentie, gaf hij aan dat hij eigenlijk vooraf al niet helemaal fit was. Dat hij bij het inspelen al merkte dat, dat zijn rug niet, dat het niet helemaal goed zat. Dat hij een beetje op slot zat. Nou, hij is toch aan de partij begonnen. Het was dus waarschijnlijk of niet heel erg. Of hij had de hoop dat het allemaal beter zou worden. Maar ja, voor ons werd het inderdaad duidelijk aan het begin van de tweede set. Toen hij na zijn rug greep, nou ja, de tranen bijna in zijn ogen zagen staan. En, en hij vlak daarna ook van de baan afging voor een blessurebehandeling. Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk aan te geven uh, wat, wat de, de invloed was in de eerste set van die blessure. Want ja, in de eerste set speelde Wawrinka, die speelde weer galoos tennis. Eigenlijk zoals je moet spelen tegen Nadal. Uh, ik had nou niet de indruk dat, dat, het de, dat het aan Nadal lag dat Wawrinka zo goed speelde. Nadal zag er eigenlijk wel, wel, wel goed uit, liep ook wel goed, probeerde het ook wel. Maar hij had gewoon geen antwoord op het goede spel van, uh, van Wawrinka. Dus ja, het was, het was een probleem dat zich voor de wedstrijd al openbaarde bijna. Nadal en waar hij gedurende de wedstrijd steeds meer last van kreeg. Ja, Nadal verontschuldigde zich na afloop naar het publiek ook nog voor zijn blessure. En hij refereerde ook nog even aan de knieblessure... die hem vorig jaar lange tijd aan de kant hield. Sorry to finish uh, this way. I try it very, very hard. Uh, well, last year was a very tough moment when I didn't... when I didn't have the chance to, to be playing here. This year was een van de meest tournaments in mijn carrière. Dank wel voor de support. Ik heb echt in deze Nadal, die publiek bedankte. Vorig jaar was hij er inderdaad helemaal niet bij op de Australian Open. Marco, moeten we deze finale nou ons uiteindelijk herinneren dan? Want uh, je doet misschien Wavrinka tekort als je blijft zeggen dat het was omdat Nadal geblesseerd was. Maar ja, dat was wel zo. Ja, dat was ook zo. Ja, dat is het is heel moeilijk. Ik ik ben blij dat Wawrinka die eerste set waar ik het net over had, dat hij zo enorm goed speelde, dat hij Nadal eigenlijk, nou ja, alle hoeken van van de Rod Laver Arena liet zien. Want anders zou je inderdaad kunnen zeggen als Nadal die eerste set heel hak, makkelijk had gewonnen en als hè, Nadal in de lead was in de partij en hij raakt dan geblesseerd en en dan wint Wawrinka, ja dan kan je nog zeggen, ja ja goed, inderdaad Nadal was geblesseerd. Maar ja, Wawrinka speelde die eerste set inderdaad zo ontzettend goed dat ja dat dat je er wel vrede mee moet hebben en dat we ons deze wedstrijd gewoon moeten gaan herinneren als de eerste Grand Slam uh, overwinning van uh, Stanislas Wawrinka. Daar komt natuurlijk ook nog bij dat hij in de kwartfinale gewonnen heeft van uh, Novak Djokovic. En je kunt ook zeggen dat hij gewoon fitter dus was blijkbaar dan Nadal. Wawrinka wel fit in de finale, nergens last van. En Nadal een blessure, dus niet helemaal fit. Het is een toernooi over twee weken. De, de fitste uh, wint uiteindelijk natuurlijk ook de betere tennissen, maar je moet ook twee weken topfit zijn. Ja, en dat is Wavrinka wel geweest. En Nadal dus blijkbaar niet. Nee, nou laten we Wavrinka dan de credits geven die hij verdient. Dat succes, het lijkt plotseling, hè, want het is de eerste Grand Slam finale. Maar is zeker niet van gisteren op vandaag? Alain. Nee, dat is het zeker niet. Dat is het zeker niet, Henry. Sorry, ik dacht even dat, dat er een, een quoteje kwam van uh, Wawrinka. Nee, dat is, het, dat is het zeker niet. We hebben het natuurlijk uh, aanzien komen. Zijn prestaties werden veel beter. Hij kwam in de top 10. Hij ging samenwerken met uh, Magnus Norman. Een hele goede uh, coach. Nou, we hebben hem natuurlijk vorig jaar al gezien. Uh, die partij hebben we al een paar keer aan gerefereerd. Dat hij er heel dicht tegenaan zat uh, tegen de, bij Novak Djokovic in de vierde ronde. Uh, dat hij er op de US Open heel dicht tegenaan zat. Het draait om, vaak om kleine dingetjes. Om die belangrijke puntjes, die, die, hè, die momenten. Nou ja, mentaal is hij dus beter geworden. Hij weet nu hoe hij moet, bespe hoe hij moet spelen op die momenten. Hij, hij wordt ook wat ouder, wat rijper. Ik bedoel, de leeftijd in het tennis gaat natuurlijk sowieso wat, wat omhoog. Resultaten, er zijn wat, wat oudere spelers die, die, die de resultaten boeken. Ja, en daar hoort hij nu bij. We moeten natuurlijk alleen wel af gaan wachten nu uh, of hij dit vaker kan. Of dit eenmalig was. Of dat hij zich nu inderdaad, he, hij, hij klimt nu naar de derde plaats op de wereldranglijst. Of hij inderdaad het, de, de echte top vier, zoals we die altijd gezien hebben of hij dat structureel, structureel lastig kan maken. Ja, komen we zo op. Eerst nog even naar die wedstrijd die jij al noemde van vorig jaar. Toen was het de achtste finale en speelde Wawrinka op de Australian Open tegen Novak Djokovic. Verloor met 12-10 in de vijfde set. Hij verwees in zijn dankwoord vandaag nog even naar die wedstrijd tegen Djokovic. Uh, last year I had a crazy match. I lost it. I was crying uh, a lot after the match. But uh, in one year a lot happened and I... Ja, morgen wordt hij wakker en dan is hij de nummer drie van de wereld. En Mark, beantwoord je eigen vragen als dat lukt. Kan hij nu een wezenlijke rol gaan spelen? Hij verslaat in dit toernooi de nummers één en twee. Djokovic en Nadal van de wereld, wel te verstaan. Ik geloof dat het nog nooit iemand was gelukt hè, op een Grand Slam toernooi... om die twee allebei te verslaan. Hij pakt de titel, hij is de nummer drie van de wereld morgen. Maar gaat hij echt meedoen? Gaat hij ook tussen Djokovic en Nadal staan? Bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt denk ik heel moeilijk, want dan zal hij ook op de andere ondergronden, en niet alleen op deze ondergrond, het, het outdoor hardcourt, zal hij zijn mannetje moeten gaan staan. Bijvoorbeeld op Roland Garros, bijvoorbeeld zometeen op het gras van Wimbledon. Ja, en daar zullen we het gaan zien. Kijk, dit is wel zijn, zijn beste ondergrond. Hier komen al zijn wapens, die geweldige bekken die hij die heeft, die, dat enorme powerspel van hem vanaf de baseline. Ja, dat komt hier wel enorm goed tot zijn recht. Hij kan op deze ondergrond ook goed uit de voeten. Het is niet de meest atletische tennisser. Alhoewel dat ook in de afgelopen jaar wel, wel beter is geworden. Zijn, zijn positie kiezen op de baan. De manier van bewegen op de baan. Maar goed, dat is op Graffel natuurlijk weer een ander verhaal. En dat is op gras zometeen ook weer een heel ander verhaal. Daar hebben Djokovic en Nadal hebben zich daar al uh, bewezen. Dus ik denk niet dat hij op Graffel mee kan met, uh, met de grote jongens. Zeker niet met uh, Djokovic en uh, Nadal. Ja, Wimbledon wordt misschien ook een, een, een wat lastiger verhaal voor hem. Ja, US Open dan, dan weer wel. Ik denk toch dat dat de toernooien zijn waar hij, waar hij echt Tussen de top zometeen in kan gaan komen en de andere ondergronden, ja, daar zal u nog, nog heel hard aan moeten gaan werken. De rest van het jaar 2014 zal het uitwijzen. Mark Brasser, dankjewel. You got me thinking. I'm really thinking.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 All oh.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 Bij Delft 4 kilometer. De afrit Delft is dicht. Radio 1. NOS langs de lijn. Met Jumping Amsterdam. Ed van der Bed. Wie springt er? Nou, wie sprong er net. En ik was eigenlijk van plan om een jubelverhaal te houden. Want het is niet alleen het, de wedstrijd van de wat oudere Abraham gezien hebben. De ruiters. Maar ook van de, de, de oudere paarden. Althans, de oudste hebben we net aan het werk gezien. Paard van Mark Houtzager. Sterrenhofs opium. En ik dacht eigenlijk gezien de vorm van dit paard. Dat hij dat wel een kans zou maken om in de barrage te komen. Want we hebben tot nu toe maar één foutloze start gehad. Dat was de, de eerste in het veld. Alex Daffy de Ier met Living the Dream. En daarna nog geen foutloze. Maar foutloze helaas wat Sterrenhofse opium. Het paard waarmee Mark Houtsager op de Olympische Spelen van Beijing, die werden overigens in Hongkong toen gehouden, intuutweel zevende werd, het beste Nederlander daarmee. Dat paard, dat hevel is van die, van die nukken, dat hij een beetje, dat je moet gaan spelen als ruiter met monden weg En dat speelt hem hier nu parten. En na drie fouten dan weet je dat het geen zin heeft en gaf hij dus op. Dus mijn verhaal wat ik had willen afsteken, dat ja, werd een beetje de wielen gereden. Maar aan de andere kant, Mark Houtsager, die heeft nog veel hele goede en mooie paarden uh, samen met zijn uh, echtgenoot Julia Keizer ook in het internationaal veld uitkomend. Dus we gaan hem zeker nog wel zien voor Nederland. Maar moet deze dan naar de slager? Nee, zeker niet. <laughs> zeker niet. Oh, gelukkig. Nee, nee, nee. <laughs> gelukkig. We gaan uh, fietsen het veldrijden. Guillaume Las van der Haar reed buiten de top 10. Hij gaat het toch niet nog spannend maken? Nee hoor, hij maakt het totaal niet meer spannend, want hij is inmiddels alweer opgerukt naar de vijfde plaats. Samen met Kevin Pauwels rijdt hij daar rond. En zij rijden achter een trio aan. Philippe Walsleben, Tom Meuse en Francis Moret. Dat zijn een beetje de mannen die daar nog aan de leiding eh, rijden. En eh, ja, die maken de wedstrijd eigenlijk. En of eh, zometeen Las van der Haar nog gaat meedoen om de overwinning in Nomme, in Frankrijk. In het oosten van Frankrijk, dat is de groot de vraag of hij is gewoon slim en laat die andere mannen strijden om de dagprijzen. Hij weet zeker dat hij het regelmatigheidsklassement te pakken heeft. Want hij heeft een straatlengte voorsprong dus op Niels Albert en op Filip Walsleben. Nou, Albert rijdt achter hem, Walsleben rijdt voor hem. Maar die kan hem echt niet meer bedreigen op deze manier. Nee, van der Haar. Moet gewoon op de fiets blijven zitten. Moet zo'n beetje rond die plaats blijven rijden waar hij nu rijdt. Kijk trouwens naar Walsleben. Dan is het Moray. En dan is het Tom Meuse. Dat zijn de mannen die daar op de eerste drie plaatsen rijden. En daarachter komen dan Pauwels en Van der Haag. Die langzamerhand zijn opgerukt. Lang heeft ook Corne van Kessel vooraan meegedaan. De tweede Nederlander om het zo maar te zeggen. Want hij werd nummer twee op het Nederlands kampioenschap in Gieten. Maar uh, hij is inmiddels alweer wat verder teruggezakt. Hij heeft zijn bliksemstart uh, moeten bekopen. Uh, van der Haar dus uh, ja, eigenlijk wel opperwachtig in het klassement. Geen enkele bedreiging. En één ding weet hij ook zeker dat Sven Nijster hier niet bij is. Dat is wel een mooi verhaal. Nijster die ooit tegen Van der Haar of over Van der Haar zei. Dat hij toch eigenlijk als leider in de wereldbeker. Als groot talent alle wedstrijden moet rijden. Waar organisatoren hem aan de start willen krijgen. Uitgekend Sven Nijs is er niet bij in deze laatste wereldbekerwedstrijd. Want hij bereidt zich voor op het WK. En doet dat gewoon rustig op een trainingskamp in de zon. En heeft geen zin om hier nog in de modder te ploeteren een week voor het WK in Hogerheide. Maar Van der Haag reageerde daar fijntjes op. Hij zei, Nijs moet zelf weten wat hij doet. Maar het is natuurlijk wel typisch dat als je eerst anderen de maat neemt. Dat je dan jezelf niet aan die afspraak houdt. Dus dat was eventjes een beetje oorlog tussen de jongen langs van der Haag 20 jaar oud pas. Op weg dus na zijn eerste wereldbeker zegen. Uh, wereldbeker totaal van dit seizoen. En wie weet misschien zit er straks op het WK nog wel meer. Een confrontatie tussen hem en de oudere garde met Svenijs. Tweede helft is begonnen in de Adelaarshorst Pas. Tumult in het begin van het duel van het tweede bedrijf. Dan in ieder geval waar het nog 0-0 is. Wat er af vooraf gaat is eigenlijk een uh, al dan niet overtreding van Schmid in het duel... Met Boylissen die doorgelopen is voor Ajax. Die wordt denk ik, nou ja, na een vrij pittig duel in de zij geraakt. De wedstrijd gaat door. Ajax is boos, want Go Ahead voetbalt. Maar op het moment dat Ajax de bal heeft, voetballen ze zelf ook vrolijk door. En dan komt er een uh, vrij pittige overtreding op Bojan. Die overtreding is van Schmid. En die als Bojan boos opstaat en nog even verhaal komt halen. Omdat hij blijkbaar boos was over het doorspelen en over de actie en de overtreding. Wordt er door Schmid nog het gebaar gemaakt van ja, joh, hou je praatjes maar bij. Hè? Blijkbaar heeft hij een cursus Spaans gedaan. Want hij wist precies wat Bojan vertelde. Kortom, zo slaat nou ja, ik wilde zeggen de vlam in de pand. is niet helemaal waar. Dat is wat te. Maar er gebeurt wel het een en het ander. Ook buiten het voetballen. Terwijl nu de Sa weg is voor Ajax aan de rechterkant. Een voorzetgever. Die bal komt zonder enig probleem in de handen van Room. Zo uh, heeft Go Ahead de bal weer terug. Keert ook de rust weer even terug. We zagen in de 15 minuten durende pauze zo even een prachtig shot op de monitor. Er stond een deur open waardoor we het gangetje in konden kijken bij de kleedkamer van Go Ahead Eagles. Daar zaten... Twee Spelers van Go Ahead op een home trainer. Of eentje zat er en eentje die stond erbij. En als een soort ploegleider kwam Foucault nog even de kleedkamer uitgelopen. om wat tegen de heren te zeggen. en wat aanwijzingen te geven. Je zou bijna denken dat ze hebben gezegd. we blijven bij elkaar tot de laatste kilometer. We zullen het gaan zien. De SA heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Een voorzet. Oh, die mislukt! En die komt dan. ja, je zou toch zeggen als hij mislukt is niet zo enthousiast. maar uh, hij komt op de paal. Want die bal dwarrelt over de doelman heen. die gered wordt er ook door de paal. Die bal stuit het weer terug het veld in. Maar je ziet het eigenlijk al aankomen dat de bal volkomen verkeerd van zijn schoenen verdwijnt. Van de Sa aan de rechterkant van het veld. En dan, nou ja, met toch wat meer geluk zit hij er ook meteen in. Go ahead, zijn ze geschrokken, zijn ze in de war. Boilersen, voorzet vanaf de linkerkant. Want daar komt Ajax alweer. Dit keer stuit de bal af op het lichaam van een van de verdedigers. En levert dat een ingooi op voor Ajax. Dat in ieder geval wel weer bereid is om de mouwen op te stropen in het begin van deze tweede helft. Boilersen gaat een ingooi nemen. Daar staat Bojan dichtbij. Daar staat Serero dichtbij. Dat zijn de tweede die speelbaar zijn. Je kan hem ook in een keer het strafhoekbied inzwiepen. Dan moet Sichterson aan de bak. Er wordt nu druk gelopen. Zichtelson krijgt de bal. Die loopt eigenlijk het strafhoekbied weer uit. Vlies bovendien in de lucht. Bal voor de voeten gekopt van Blind. Halverwege de helft van Go Ahead. En zo krijgt Ajax via Veldman rust en bal weer terug. Na precies 50 minuten. Bij een 0-0 stand. Nog altijd in de Adelashorst in Deventer. Een nieuwe tussenstand bij Sparta tegen Volendam. Het was er al na 1 minuut 0-1. Het is daar vlak voor rust 1 1. Geworden door bilaten. Senders, don't get me wrong. Bas, Ticheler, wij eisen doelpunten. Het is al zo stil op deze zondagmiddag wat voetbal betreft. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, we gaan ons best doen, heet het dan. 0-0 is het, na 54 minuten. Klaassen heeft zo even voor Ajax ook zijn best gedaan. Want hij dacht, dan doen we het maar op deze manier. Die ging, nou ja, ik vond het een beetje overdreven trouwens. Hij dacht heel even, ik krijg een strafschop. Nadat hij in een duel met Antonia verzeild raakte in het Deventer strafschopgebied. En naar de grond ging, want de scheidrechter floot. Maar Wiedemey floot niet voor een strafschop, die vloot voor een overtreding. Laten we zeggen van Klaassen. En die gaf hem zelfs geel. Omdat hij in de ogen van Wiedemeijer een Schwalbe zou hebben gemaakt. Dat vond ik het ook niet. Ik vond ook geen strafschop overigens. Dat was een duel. Nou ja, dat gebeurt wel eens. Dat dan een van beide partijen naar de grond gaat. Een gele kaart leek me wat overdreven. Maar een strafschop, zoals gezegd, werd voorkomen terecht door Wiedemeijer. Niet gegeven. Balbezit is voor Ajax bij die 0 stand 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Kansen eigenlijk nog niet gezien. Mooistander zoekt wel naar voren. Kijkt en speurt zo de horizon af of daar ergens een gaatje valt. Maar dat gaatje valt er niet. Bovendien staat iedereen stil. En als iedereen stilstaat, dat is niet zo ingewikkeld om te bedenken, is het vrij makkelijk te verdedigen. Er moet beweging komen. Snelheid in de bal. Nu aan de linkerkant van het veld komt Ajax wel via Borders in beweging. Die wurmt zich langs de tegenstander. Schmid kapt dan de bal eigenlijk weer terug. Dan moet hij er nog een keer langs. Geeft de bal terug aan Serrero. Die laat hem onder zijn voeten doorlopen. Moet hem twee meter terug gaan halen. Breed dan maar op blind. Die kijkt ook en speurt ook naar voren, maar ziet ook dat daar niet veel kan. Speelveld is klein in jargon, want uh, Go Ahead wil wel op een meter of 25 van het doel blijven. Ajax speelt op de helft van Go Ahead. Zo staan er eigenlijk op een kwart van het veld 20 veldspelers. Dat is veel. Dat betekent dat de ruimtes klein zijn. En als je dan al niet in een te hoog baltempo speelt, dan kom je er echt niet door. Mooi sanden, maar weer de buitenkant gezocht. Boydussen nu buigt Go Ahead wat terug. En komt er een voorzet van Boydussen. Bijna Sigtesson. Van de Linden kop weg. Bal verder weggekopt, maar opgevangen weer door Bojan. Vanaf 16 meter krijgt hij de bal met een beetje geluk voor zijn voeten. Maar jaagt hem over Rome. Dit mag je geen kans noemen. Dit is hooguit in de... Filosofie van Louis van Gaal, een mogelijkheid. Na 56 minuten nog altijd geen goals. Is er al zicht op een barrage, Ed, bij Jumping Amsterdam? Inmiddels wel, want Robert Whittaker, dat is de zoon van John Whittaker. Dat is echt een, een paardensport-dynastie, de Whittakers. Je hebt Michael Whittaker, maar die had een, een fout. Dus die zien we niet in de barrage. En John moet nog komen. Maar zoon Robert die heeft zich geplaatst voor de barrage met Catwalk. En ja, die, de Whittakers die grossieren natuurlijk in, in paarden van diverse kwaliteit. En die worden dan, dan weer verkocht, verhandeld. Dus die zijn gewend om met belastige paarden te rijden. En die Catwalk, dat is typisch weer een voorbeeld. Van zo'n lastig paard. Als een soort kat gaat hij inderdaad over die hindernissen heen. Dus het paard doet zijn naam als je het vrij vertaalt eraan. En in ieder geval voor de barrage voorlopig geclasseerd. Dat geldt er niet helaas voor Gerco Scheuder. Die hier New Orleans rijdt. Want die had maar liefst drie springfouten. Dat begon dan in de drie sprong. Misschien dat hij een beetje moeite had met de afstanden. Want er staat eerst een, een okser. Dat is een hoogbreedte sprong. Dan op twee gelofsprongen een stijlsprong Met alleen maar elementen boven elkaar. Balken of planken. En dan daarachter nog weer... Weer is een oxer op één gelosvongen. En daar heeft het achterbeen die balken die heel los liggen. Want die lepels waarin die balken ter ondersteuning liggen, die waren vroeger. Maar ja, dat, dat, dat, dat kwam er bijna niet uit. Maar tegenwoordig bij de geringste aanraking valt het op de grond. En dat was de eerste van de totaal drie fouten voor New Orleans met Gerko Scheuder. Maar daarna was het de beurt aan de jonge Française Anne-Sophie Godard met Carlito van het zorgvliet En ook die heeft zich geplaatst voor de barrage. Lars van der Haar op weg naar de eindzegen in de Wereldbeker. Hij startte wat traag. Gio, van de vijftiende plaats naar de tiende, naar de vijfde. Zit er nog meer in? Nee, er zit niet meer in. Ik denk dat hij samen met Kevin Powells op biedige afstand blijft... van uh, het supertrio van vandaag. En dan hebben we het over Philip Walsleben. De Duitser, voormalig wereldkampioen bij de belofte. Werd dat trouwens een hoge rijden de laatste keer dat daar het WK werd gereden. Francis Moret, die op dit moment aan de leiding rijdt. Dat is de thuisrijder, de man die voor eigen publiek rijdt... op een parcours dat hem ligt, want hij heeft hier al vaker gewonnen. Hij is hier ook ooit Frans kampioen geworden. En dan hebben we nog een Belg erbij, Tom Meusse. En als je toch het verschil telkens ziet op het rechterstuk weg, op het asfalt, op de stukken waar het lekker loopt, dan zie je die twee mannen Zie je wegrijden, Walsleben en uh, Moret. Dat zijn toch ook de mannen met iets meer ervaring nog op de weg. Maar Meuse is de echte crosser, is misschien wel de meest behendige rijder van allemaal. Een van de veldrijders ook die op parcoursen waar balkjes liggen. Al rijdend over die balkjes heen vliegt letterlijk. Hij springt dan gewoon met fietsen al over die balken heen. Dus een echte veldrijder. En hij komt dan voornamelijk bij als het bochtig wordt, als het lastig wordt. Nu komen ze met z'n drieën langs hier. Als we nog twee ronden te gaan hebben. En dan kijken we nog naar de achterstand. En die is behoorlijk groot hoor. De achterstand met Powels en met Van der Haar. En Van der Haag moet gewoon zorgen dat hij hier finish. dat er geen gekke dingen gebeuren. Dat hij geen zwaar pech krijgt. Of dat hij niet te hard valt. Zodat hij uitkoers is. Want hier komen zij langs op iets meer dan 30 seconden van de leiders in de wedstrijd. Pauwels met Van der Haar. Van der Haar is met zijn 22 jaar. Met zijn jonge leeftijd slim genoeg. Om te weten dat hij het vandaag maar niet om de dag zegen moet doen. Maar dat het grotere doel. Het bereiken van de wereldbeker totaal zegen is. En dat hij dat inmiddels eigenlijk wel al op zak heeft. Hij loopt gemakkelijk de trappen op. Achter Kevin Pauwels. Dan kijken we nog naar wat achtervolgers. Wietse Bosmans onder andere met hier uh, Simonek. Maar die doen ook totaal niet meer mee. Nee, Van der Haar gaat die, die wereldbeker wel pakken als er niks geks gebeurt. En daar vooraan dan wordt het spannend. Maar ik zet mijn geld op. Op Francis Morring. Live sport bij LOS langs de lijn op radio 1. Bijna een sportmotto op dat laatste woordje na dan... I can't stand losing you van de police. Ik zou wel eens willen weten, Bas Tichler: zit Riedewald op de bank? Nee, die zit er niet. Dus die, die kan had niet best niet gebruiken. Exact, zoals hij het deed in Kerkraden... toen eigenlijk 1-0 achter stond, zelfs in de slotminuut... als debutant op zijn 17e 1-1... en voor de zekerheid ook maar even 1-2 maken. Nee, die zitten er niet bij. Wel uh, de twee, laten we zeggen, gepasseerden... Uh, Schöne en Fischer, die inmiddels ook aan de warming-up zijn begonnen... Die moeten dan het schip maar recht gaan trekken. Zolang het nog 0-0 staat zal Ajax in ieder geval dat gevoel hebben. Na 62 minuten Kolder zo even op de bon geslingerd. Na een flinke overtreding op Veldman. Komt eigenlijk te laat bij de bal. Ziet altijd dat zo is. Maar zet toch even heel verneinig zijn voet tegen de enkel van Veldman aan. Dat is een donkere gele kaart zoals dat allemaal heet. De Sa inmiddels weg aan de andere kant voor Ajax. Die uh, ziet zijn voorzet door Van de Linden te worden weggekopt. Dan wordt de bal opnieuw ingebracht door Bojan. Maar Bojan schiet wat... Onzorgvuldig. Het uitverdelen van Go is dat overigens ook. Zodat de aanval van Aijs nog een vervolg krijgt. Via de Sa via Blind. Maar dan is eigenlijk de omsingeling weer meer begonnen dan dat je nog kan spreken van een aanval. Nu de bal terug naar de Sa. Die zal met een actie moeten komen. Houtkoop verdedigt. Houtkoop dreigt en, uh, naar de bal te komen. houdt zich in. Dan denkt de Sa. Ik maak toch maar de beweging. En dan zit Houtkoop ertussen. Er is, zou je bijna zeggen, een behoorlijke bek aan hem verloren gegaan. Want die doet hij uitstekend. En dan, als de bal over de zijlijn is gegaan na 64 minuten, komt de eerste wissel van Ajax. Dat is meteen een dubbele. Want uh, daar komen dus de heren Schöne en Fischer. En dan mag je aannemen dat uh, de Sa en Bojan naar de kant gaan. Nee, Bojan blijft staan. Dat het, zou Ajax vals willen spelen. Want er gaan er nu twee inkomen. Maar er gaat er maar één uit. Ik weet niet of dat mag. Oh nee, de tweede die er nu uitgaat is dan toch Sigtorsson. Nou ja, ja, misschien is het een noviteit. Hebben we hebben wel meer gekke in het voetballen gezien. Maar Frank de Boer had het misschien wel zo bedacht. Maar niemand trapt erin. Nee, Sigtorsson gaat ook naar de kant. En de Sa. En dan uh, zijn Fischer en Scheune dus de nieuwe mensen. En dan had u zelf al begrepen dat Bojan opduikt in de spits. Fischer aan de linkerkant en Scheune aan de rechterkant. En Ajax dus verder mag met de ingooi. Bij 0-0 stand nog altijd in Deventer. Volendam is toch weer op voorsprong gekomen. In Rotterdam bij Sparta het staat nu 1-2. Doelpuntenmaker was Marengo. Marianne Vos heeft de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen op haar naam gebracht. Ze had op de finish een ruime voorsprong op de Britse Helen Wyman en de Italiaanse Eva Lechner. De vrouw die de wereldbekercyclus won, de Amerikaanse Katie Compton, stapte af... omdat ze last kreeg van astma aanvallen. Hancock in gesprek met de winnares Vos. Wat een overmacht. Goh, ja, het is een rondje als je maar je eigen ritme hebt, dan moet je dat ook eigenlijk niet meer loslaten. Want uh, het is zo glad en, uh, en lastig. Maar in de eerste ronde een klein foutje op de trappen, daar uh, struikelde ik al. Maar daarna ging het eigenlijk heel goed. Heb je de concurrentie voor volgende week al uh, ja, alle moed ontnomen? Al een enorme mentale klap toegebracht vandaag? Nou, goed, ik heb mijn eigen ritme gereden. Hè. Het is jammer dat, uh, dat Katie hier natuurlijk uitviel uh, met astma problemen uh, ja, daar, uh, daar viel nu niet, uh, niet mee te meten en die zal volgende week gewoon weer heel goed zijn. Dus uh, ja, dit uh, geeft wel vertrouwen, maar uh, moet nog vooral niet uh, te rijk rekenen. Ja, verwacht je haar volgende week, on, uh, ondanks deze malheur van vandaag, verwacht je haar toch weer volgende week? Ja goed, ze heeft dit uh, wel eerder gehad. Ze weet hier waarschijnlijk wel, uh, wel goed mee om te gaan. Uh, ja, ik denk wel dat ze er volgende week gewoon staat. Maar jij ook? Ja, nou, dit is wel heel lekker om mee te nemen in rijden. Je bent op tijd, ben je helemaal klaar lijkt wel, hè? Ja, nou, dit is echt wel een zwaar rondje. En uh, ja, het is fijn dat ik, uh, dat ik hier gewoon de macht voelde en uh, ja, echt kon blijven gaan. Dus ja, met een lekker gevoel naar, uh, naar Nederland weer. Marianne Vos en met een lekker gevoel naar volgende week. Want dan is ze een van de favorieten op het wereldkampioenschap in Hogerheide.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 I'm yours, Jason Mraz. De laatste kilometers van het wereldbekerseizoen in het Veldrijden, Gio. Het blijft spannend. Uh, niet zozeer voor Lars van der haar. Want die gaat die wereldbeker na deze wedstrijd wel ophalen. Hij is de regelmatigste van het seizoen. Maar hij komt niet bij de top drie van vandaag. Want daar bemoeit hij zich absoluut niet mee. Hij rijdt met Kevin Pauwels op eerbiedwaardige afstand. Daarvooraan, dan wordt de strijd nog steeds gestreden tussen drie mannen. Het is nu die Franse kampioen, Francis Morin. Die probeert weg te rijden bij Philip Walsleben en bij Tom Meus. En het gaatje, ja, groeit wel hoor. Het wordt meter voor meter, wordt het groter. Kan die daar zijn slag slaan in die laatste ronde van deze wedstrijd voor eigen publiek. Morin die eerder al een wedstrijd won dit seizoen. Een wereldbekkenwedstrijd. de zware, loodzware wedstrijd in Nederland namen in België. Daar was hij de sterkste. En het zal toch mooi zijn als hij ook hier voor eigen publiek bewijst... dat het een hele goede veldrijder is. En dat hij samen met Lars van der Haag toch wel de grote bedreiging gaat vormen... voor de Belgen, voor de Vlamingen, op het naderende WK. Moret aan de leiding, daarachter Meeuwse, daarachter Walsleben. En Lars van der Haag moet gewoon heel blijven, over de finish komen. Dan wint hij de wereldbeker van dit seizoen. Vitesse NEC werd vanmiddag 1-1. Kambuur tegen Jereveen 3-1. En bij Goa Eagles tegen Ajax is het 20 minuten voor tijd nog steeds 0-0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 Kijk op fijn dat we verzekerd zijn.nl. Nederlandse televisieseries doen het hartstikke goed. Isa Hoes, Sylvia Hoeks en Thijs Reumer verklaren het succes. Verwondering volgens dichter Kaas Schippers. En muziek, theater en kunst komen samen bij Frank Boeien in Kunst of TV vanavond om 5 over 6 op Nederland 2. Natuurlijk kunnen we onze ogen sluiten voor kinderarbeid, wapenhandel.